Goedemorgen. ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Sigaretten moeten wel heel veel duurder worden om mensen te laten stoppen met roken. Pas als je voor een pakje meer dan 60 euro betaalt, zegt de helft van de rokers te willen stoppen. Onze verslaggever vroeg mensen op straat of zij zouden doorpaffen. Ja, daar ga ik er wel over nadenken om te stoppen, ja. Dat is ja. te veel. Dat is gewoon te veel, ja. Ja, ja. Ik denk dat ik altijd zal blijven roken. Het is, uh... 60 euro per pakje. Zou je dat er voor over hebben nog? Ik denk het wel. Een kleine prijsverhoging naar een euro of twaalf maakt de meeste rokers weinig uit, zeggen ze tegen de Universiteit Maastricht. Dan stop maar één op de tien. Om je een idee te geven, een pakje kost in Nederland nu ruim acht euro. Ziekenhuispersoneel heeft steeds vaker te maken met gewelddadige patiënten en hun familieleden. Sinds de nieuwste coronaregels wordt meer gescholden en geïntimideerd. Volgens de organisatie van verpleegkundigen zijn mensen vooral boos over het afzeggen van niet-coronazorg. In Bulgarije wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van een grote buscrash vannacht. Een bus reed van de weg, kantelde en vloog in brand. 45 van de 52 passagiers zijn omgekomen. Hij is de schrik van ieder waterschap, plantsoenendienst en terreinbeheerder. Hij kan 10 centimeter per dag groeien zelfs en kan dus door funderingen door asfalt heen groeien. De Japanse duizendknap. Bijna alles is geprobeerd om de plant tegen te gaan: van kokend water tot elektrocuteren. Maar nu hebben experts een nieuw wapen: de Japanse Bloodflow. Langs een fietspad in Amsterdam hebben ze dat insect uitgezet. En het werkt, zegt deze onderzoeker. Normaal gesproken groeit hij tot vijf meter hoog uit. Maar op de plaats waar we die bladvlooien hadden uitgezet, bleef hij ongeveer een meter. Kreeg hij allemaal verwrongen blaadjes. Hij maakt continu nieuwe scheuten aan. En die nieuwe scheuten, die kan hij afdoden. Dat hebben we gezien. En dat zijn de scheuten waardoor plan... opstanden steeds groter worden en uitbreiden. Dus we hopen dat hiermee de verspreiding geremd wordt. We hoeven niet bang te zijn dat we in plaats van de duizend knoop straks een bladverloopprobleem probleem hebben... Die diertjes eten namelijk alleen maar duizend knoop, Dus als dat ding weg is, sterft de flow vanzelf uit. Het weer vanmiddag klaart het wat op. Het is 6 graden in Limburg en 11 aan de kust. Morgen bewolkt en wat kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat nog opvalt is een file op de A10, de ring van Amsterdam. Aan de zuidkant voor knooppunt Nieuwemeer... wanneer je vanuit het oosten richting het westen onderweg bent. Daar was een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar nu weer vrij...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 Goedemorgen, heren. Alles wel? Twee, uh, ja, ja, nee, alles wel. Ja? Jij ook, Tino? Ja. Je ja, ja. ziet er stralend uit. Ja. Alles ja. ja. klinkt. Ja, ik mag niet klaar. Ik mag niet klaren. Dat vind ik leuk om te horen. Nee, nee. Weet ja, is leuk je leuk dat? om te horen. Ja. Ja. Ja. Op deze dinsdagmorgen. Hoeveel is het is vandaag? 23 november ja. 2021. Ja. Het is allemaal wat, hè? Ja. ja. Hè? Wat, wat dan? Een allemaal. allemaal en ik ja. zie een paar heerlijke. Uh, donuts. Ik heb, uh, het is rijen. ook meteen nee, dat, het ja. oog. <laughs> Ik kijk uh, meteen naar het eendon. Als je ernaar kijkt naar die donut... het glazuur springt van je tanden. Dat is echt niet heel erg. Maar dan er zit ook. een tandenborstel onderin. Hè? Nee, ja. <laughs> Ik weet niet hoe je met je halskrans... Uh, toch aardig is, maar als je er hier twee van neemt... dan kun je meteen de arts bellen. Ja, dan kan je meteen gedopperd <laughs> worden. Dat zijn uh, de, de dotterdonuts. Do like donuts. Ja, de Dr. Donuts. En ik zag jaap zag ik van de week zag ik met een biefbak met je Rotterdam uh, bezig. Ja, dat is wel een goed weekend gehad, ja. jongens. Ik heb nog ja, wat, wat, wat, eh? wat, ja, wat uh, biefiote in ook ook elkaar. Uh, <laughs> Heb ik in de fik gestoken. Ja, knap die steen ja, door die vooruit van ja. die van die, van die, van die, ja, van die fantastisch. ambulance. Keurig ja, hoor. Ik was, uh, was helemaal je... fucked up. Uh, hey, man ja, ik die, dus. Hoe krijg je die fiets van jou? Met die fiets als ze door het vooruit fietsje <laughs> fietsen? Dat lijkt me wel. Goeie. Ja. En dan moet je toch wel getraind ja. hebben. Juist. Ja. Okay. Ja, ja, nou ja, wat denk je. Ja, ik Geluk heb van die zware ballen. We hebben dit soort mensen niet. Klop het even af. Even afkloppen. Nou, zal het eens zoveel kunnen? Nee, dat is wel. Demonstreren is antwoord. Dan krijg je vijf man op de been. Yeah. Nou ja, nou. Tenzij je zegt: ik is ongekunstig of 20e eeuw. Nee, ja, ja, ja. ja. Tenzij het om het circuit gaat, dan komen ja, er ja, ja, dan, dan komen, we wel, dan komen we dan ze wel. Dan, dan we dan we dan wel. wel ja. ja, maar dat weten we van jaren geleden. waar ja. de grootste uh, optocht in uh, Zandvoort was, de grootste demonstratie. Kijk, ja, begin jaren 80. Begin jaren 80, nou, het circuit hier. Voor mij 82, Ja, Ja. En dat vond ik wel een hele goeie. Dat vond ik niet meer, ja. uh, 1500, 2000 mensen. Ja, je maar je moet markt. ook ja. niet beginnen over dat de, dat de, de prijs van de straatverlichting voor ondernemers omhoog gaan, Of dat er iets over hondenpoep gebeurt. Want dan, dan hebben ze dat ook. Dat uh, ja. ja, ja, ze <laughs> ja, ook klaar. En dan ben je altijd recht. Toch? Ja, zeker. Ja, Jongens, absoluut. het is een... Uh, het is een uh, we, we, boffen, we boffen wel met het weer. Absoluut. Vind ik. Ja, Gisteren ja. was het een waanzinnig mooie dag. Ik heb nog even met mijn drone gevlogen op het strand? Op het strand? Ja, ja, dat is geweldig jongen, zo'n ding. Maar ja. even, even, even, wat, wat film je dan? Ik film gewoon... Een, een, zee, een, zee. Ja, maar het is gewoon natuurbeelden. Nee, gewoon, gewoon de, de omgeving. En nou, ik moet eigenlijk eerlijkheidsgebied mij te zeggen... dat ik het een beetje moet leren nog, dat dronen. Dan kun je het maar weten. Dus op dat schabon... klonden zo En de kan alles aan, niet? We... Ja, als je het niet uitkijkt wel, ja. Maar moet je een dronevlucht niet aanvragen? Of nee, nou? nee, ik heb een drone die weegt minder dan 25 gram... En dan is het speelgoed. En uh, nou, dat is... En uh, de... je mag ook een bepaalde hoogte niet overschrijden of zo, Jawel. Dat, ja, dat maakt mag, allemaal niet zo pijn. Ik mag alles. als jij een drone van 150 meter van minuten gewoon van boven naar mee boven die kruin krijgt... dan ja. heb je toch hoofdpijn, denk ja. ik, of niet? Kijk. Dat is nu ook te zien. Ja, oh, wel mooi, hè. Ja. Ik, ik laat het, het nu even ja. zien. Ja. Dat zijn uh, beelden van uh, de rotonde. Die blauwe en, uh, luchten zijn uh, mooi, hè? Die blauwe oh, luchten zijn mooi. Nou... Hij oh. gaat wel naar beneden toe, hè? daar. Ja, hier gaat hij naar beneden. Oh. Ja, hij kan de, ook naar beneden. Hè. Dat oh, is hij, hij gaat niet alleen omhoog. Even voor de oplettende luisteraar: als je dit naar een totaal nutteloos shot te zien uit de van een. Ja, kijk hier naar de telefoon. Dan kun wel een beetje op de camera ligt. Je zou hem voor die webcam kunnen hangen. Ja, het is allemaal niet makkelijk. Kijk, en dan denk ik van, ja. nou leuk. Nee, een Nee, oh, okay. nee, neindje nee neindje leuk, neindje leuk, op het strand. Dat is op ja. naaktstrand? Ja. Nee, oh, nee Daarom ging je nou met Ah, kijk. Dit. Er zijn nogal uh, een hoop naakte <laughs> mensen op het strand nu. Weet je niet? Ben je er geweest? Ja, o, ja. ja na, even, dat, dat, Niet. Weinig ja. bloot. Bijna niks. Ah. De naakslak is uh, gesignaleerd, ja. hoor. Maar ik moet je zeggen dat ik wel een hele hoop mensen heb zien uh, zwemmen. Zwemmen? Ja, heel veel. Nu nog, ja. Best veel, hoor. Nou, ik, ben, de, ik denk dat ze de nog niet eens zo heel koud echt, is. Wel, echt van die bikkels, toch? No? Uh, Graten 15, 16 zijn dingen. Het duurt heel lang voordat je opwarmt en heel lang voordat je afkoelt. Ja, volgens mij ik ook. Vind het, uh, ik vind het gesteven, maar ik ga niet mee. Nee, Weet, nee, het, nee, ik, zal, ik, ik ben zelf nee, nee, niet klaar, maar... Uh, nee. Hé, hey, we gaan weer naar luisteren, Gerard? Wat heb je volgens mij meegenomen? Ja, ik ja, zou je ja. vertellen, ik heb een heel leuk uh, deuntje meegenomen. Oh, laat eens horen. Nou, dan moet je even rusten. rustig. Rustig, rustig. <laughs> Ja, maar ik begin gewoon bij het begin. Oké. Okay. Ah, kijk ja, ah, ja, ja. lekker. Ja, ik ja, kan ermee door. Iets met Daryl Hall en John Noot. Iets met. Ja. Je verklapt ook alles, hè? Ja, hij ah, ja. Weet, het is de verrassing. Ik ga hem niet vragen voor Sinterklaas. Ik ook niet. Ik ga je niet zien met Sinterklaas. Nee. <laughs> Hebben jullie dat allemaal gevolgd? Ja, ik heb dat ja. allemaal gevolgd, ja. Marcel Busser. Ja. Is er iemand bij geweest op het circuit? Ja, ik ja, ja, ja, ja, ja, okay. was ja, erbij. Was het ja, leuk? Ja, nou, ik... Uh, was een beetje, een beetje ik kwam eigenlijk, kleinschalig, hè? Wat zeg je? Kleinschalig. Ja, ja, nee, dus ja je het was niet veel, maar wat, wat, het, uh, het grappige was dat, uh, dat... Het begint natuurlijk om vier uur, maar ja. ik was er uh, niet precies om vier uur. Half vier? Nee, later. Nee, nee veel maar later. je weet het, ja. Vroeger vogel vangt altijd zijn worm. Ja, maar goed. Uh, <laughs> ja, maar ik, ik heb niks... Uh, nee, het viel ik wel mee. Oud-Chinees gezegd, hè? Ja, maar okay. goed, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb uh, mijn plicht uh, gedaan. Uh, ik heb wat, uh, wat interviews maar gedaan. Maar je was te laat? Nee, op tijd. Want er moest nog een, uh, er moest oh. nog een uitraking komen. Uh, ga je het wel omgaan. uitzenden ook, dit keer? Uh, ik heb uh, nog uh, het, uh, ik heb het, uh, het interview met David Bonenburg. Dat heb ik bij me. kan ik zo uh, nog even laten horen. Nee, met is de goed? jongen van het circuit. Die de ja, die gesproken. heb ik ook nog gesproken. En ik heb laatst ook nog ja. een heel artikel gemaakt. En Marcel zelf heb en ik de gesproken. Het uitgezonden, was, ja. Ja. Dan, ja. Maar, jongens, we waren volgens mij allemaal goede kandidaten. Ja, ja. ja dat vond ik wel. Ja, ja, dat ik was een beetje bevoordeeld omdat Marcel mijn neef is. En ik vind dat hij echt wel heel veel gedaan heeft met het gedoe. Absoluut. Het circuit en naar buiten toe. Maar dat had mij allemaal verdiend. Ik had verwacht dat... Het uh, uh, Versteeg zou winnen. Nee, wat? Ja, ja. Uh, Martijn. Martijn, ja, ja. Ja. ja, ik denk dat hij de hoopsteen heeft gekregen. Dat, dat denk, denk ik, ik ook, ja. Maar uh, die, die is van? Oh, van de, de Versteeg fietsen. Van de fietsen. Martijn oh, Wijsman. Nee, ik ja. had een andere in behaald. Wie had jij in je hoofd? Gillian Lark nou. van Blue Zone. Nee. Ja, uh, ik vond dus aardig die mens. ook heel goed. Doet. Aardig Christy mens. Die Gansner, naast, ja? naast het station. Zeker. Echt heel tof gedaan. Nou ja, daar was de opening van. Uh, de, de uh, uh, hoe heet het, culturele driedaagse? Ja, ja cultureel ja, ja. culinaire. Hey, die, ik wil even met jou oh, hebben over het culinaire. Mm -hmm. Ja, uh, want jullie zijn allebei volgens mij wel... Hans-Jalusson hapje, zie je bijna niet. Nou maar... ja, ik ben nu aan <laughs> <een>, uh, <laughs> die <the> donut! Die donut is Mijn donut is al weg, Gewoon <laughs> je donut erbinnen duwt, ja, die heb je snel het beste. Maar jullie hebben al allebei van lekker eten, toch? Je ja. Wat, ja, wat ja. is het gekste dat je gegeten hebt? Het gekste? Kat. Ja. Oh, really? Ja. Maar heb je de hongerwintermeergemaakt of was dat omdat je in het buitenland... In China, de... Oh, in China. Een kat. Samen met uh, de ouders van Jan Smit. Oké. Okay. En die uh, zag ik uh, kokkend afgaan. Allora. <laughs> well. Maar door vanwege de gedachte dat je kat had. Ja. Ja. Oh, ja. wat heb jij als gekste gegeven? Nou, ik denk een is, denk ik wel. Oh ja. ja in, uh, IJsland waarschijnlijk. In Rijtjewijk inderdaad. Ja, ja, ja. En, uh, ja, ik was daar voor een, een reportage voor de krant, want uh, IJsland ging weer op walvis te jagen. Oh ja. En uh, ik zag het al in de in de in, de, in de supermarkt liggen hè, een stukje wolf is. Ja. In, in het restaurant waar ik zat had, hadden ze ook wolven op de kaart. Nou, dat ga ik nemen. Ja. Dus nou, ik moet zeggen dat het wel redelijk smaakte. Maar uh... ik kreeg vroeger Ik heb wel Ja, levertraan. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dat zie je nog steeds. Maar uh, <laughs> ja, ze hebben wel puffin gegeten. Dat is uh, papegaaiduiker. Dat is daar ook. Uh, oh, dat is die okay. hele mooie vogel met die uh, gekleurde snavel. In IJsland, nee. ja, in IJsland. Ja, in IJsland. Ik heb walvis gegeten en papagaaien duiken. <lacht> dat is gewoon in het minuutje, <lacht> zal ik maar zeggen. Ja, maar, ja, maar daar wil jij het niet over hebben. Nee. Maar nee. jullie hebben dus geen van alle slaapmuis gegeten. Nee. nee. Slaapmuis. De slaapmuis. Ik heb gemist. Nou, er is namelijk in Italië een inval geweest. Uh, toevallig in uh, Calabria. Je weet uh, dat je de Nangritta. De Nangriteta. De oui, Italiaanse nangrit, oui. nangrit, maffia. Uh, en daar hebben ze een inval gedaan in een cannabismontage. Maar ze vonden daar ook... 235 diepgevroren slaapmuizen en levende slaapmuizen. En dan vraag je je af, wat moet je met een slaapmuis? Een slaapmuis, dat is een delicatesse voor de maffia. Oh. En dat betekent dat ze... Uh, dat wordt opgediend als je een feest... Maar als er, als er uh, clans die ruzie hebben met elkaar... Hè? Als die bij elkaar komen of als er iemand, wordt, uh, uh, iemand geëerd moet worden... Dan krijg je dus geen glas champagne of weet ik wat. Dan krijg je een slaapmuis. Maar wat is een slaapmuis? Een slaapmuis is gewoon een muis. Een muissoort, een, een iets grotere muis. Die zit er dan een kleedje lees aan. En dat vulden ze dan met varkens gehakt, met pijnboompit, knoflook. En dan wordt die gebakken. Dus je eet een muis. <tie> nou ja, maar ze worden nog steeds als ja. delicatessen in Kroatië en Slovenië ook gegeten. Maar oh. in Oude Rome was het ook. Nou, vroeger aten wij uh, hier ook uh, vogelnetjes, weet je, die mm -hmm. uh, vogeltjes. Maar het is dus een delicatesse slaapmuis. Ja. Maar vooral als je bij de maffia zit, krijg je oh. af en een slaapmuisje. Nou, en als je levende hebt, dan, dan zijn ze wel vet in ieder geval. Laat met uitjes en zuur. Ja, daarom, Lijkt me. ja, heerlijk, heerlijk. Ja. Ja. Nou, maar dan weten jullie in ieder geval... dat mocht je ooit slaapmuis worden aangeboden ja. ergens in Italië... Daar dan weet je. heb je of zit je bij een clan. <laughs> je, ja. je, je hebt hier een verkeerde vrienden. Slaapmuis, fantastisch toch? Ja. Ja. Ja. Dus is het anders dan puffin of walvis? Ja, ik ben Kat vind ik ook wel stom. Kat. Jaapie Kat. Ja pikat, ja pikat. Ja, ik ben een paar dat keer, keer in, mee in, te maken. In Korea geweest, misschien heb ik ook wel hond gegeten, hoor. Dat, dat, dat, ja, dat zijn best kunnen. Ja, Een slang. Ja, slang. slang. ook. Maar wat heel vies is dat slangenbloed. Dat is ook een soort. Uh, ik heb ook wel slang ja. gegeten. Maar dat slangenbloed, dat wordt dan gegeven aan je als zijnde een soort van eer, ook. En ik een glas met warm slangenbloed. En dat is ja, niet dat heel veel minder kan hè, ik je ja, zeggen. Ja, vind ik ook. Ja. Dus nee, laat het even houden op. Uh, uh, ik, ik, op ik, le al. ik eet toch liever die donut van jou op, uh, Tino? Ja, die, die kom je wel tegen ah. straks. <laughs> <gedaren. laughs> hey, en zullen we even in de dieren blijven? Tuurlijk. Ja, leuk. Ja. ja, er is namelijk in uh, dat vind ik ook wel een grappig verhaal. Um, want er is namelijk een man, uh, er is al een groepje Nederlandse amateur-paleontologen. Mm -hmm. En die gingen altijd in, in, in de Ardennen. En dan kwamen ze bij een meneer. En die een soort ar, een, arbeid in de steengroeven. En die vond altijd een paar dingetjes. En dan gaven ze hem een paar, een paar biertjes. En dan gaf hij de vondsten mee. Dus hij gaf uh, stenen mee met gedoe en getrut. En uh, nu blijkt er na enige tijd een 360 miljoen aarde oude fossiele onderkaak van een haai tussen te zitten. En dat hebben ze echt nog nooit gevonden. Dat is een van de meest opzienbarende fonds ooit. Die man gaf je een paar biertjes... en je kreeg een 360 miljoen jaar haaienkaak. En die wordt nu overal <lacht> uh, <gezien. lacht> Dat is vrij uitzonderlijk. Uh, ik kan me dat niet voorstellen. voorstellen. In de Ardennen vind je een haaienkaak. Ja, jammer joh. Hé, hey, hoe slaap jij trouwens? Uh, Goed. Ja, jij, word je jij ochtends wel eens op, op uh, m's, m's, wakker? Op uh, nou ja. Ja. ja. ja. Nou, ik word een paar keer... Uh, dat krijg je zowel ouder wordt... om mm -hmm. uh, um, um, um, te pissen, zeg maar. Ja, oh, uh, plassen, plassen. Zeker twee keer. Ja, ja en dat wel. Meestal, ja. als ik om half twaalf naar bed ga, zo twee uur. En dan uh, is het vier, half vijf. En dan, uh, ja, dan is het ochtend Nou, dan is het steeds speciaal voor jullie. Sleepless in Seattle. Nee. Nou, ah. nou ik, ik, ik, ik weet niet wat ik Ik, ik, wacht, ik wacht, Geer. Ja, ik ook. Ja. Maar wat dan op? lekker dat is een dat telefoon. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dit riekt naar de kriem. muizen slaapmuizen volgende week eten we slaapmuis. slaapmuizen ah oh ja ah ja ja nou, hier een mooi beetje mee. bakker. Hè? ja ja lijkt mij ook lijkt mij ook girl nice girl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 Wat, Wat gebeurt er ineens? Wat er gebeurt hier nou? Ja. Nou, dit is toch... Uh, dit is toch tell cool. her about it. En ineens had hij ermee op. Maar, maar even van? voor mij, Ger. Ja? Wat had altijd met het toiletbezoek ja, van ons gaat, te maken? Ja, hij gaat... Nou, hij... Ja, dat niet ja. Hij steekt op dit moment gewoon een grote middelvinger op uh, richting Gerlofman. Dan is het nou? dingen... Ja, je ziet nee. allerlei dingen te over ja, de grote kloof. Nee, ja, heel raar. plaatje wat hij niet doet. Ja. Ja. Nee, jongens, ik weet het, maar hij geeft. Heb je, een uh, error? Heb je abonnement betaald, hè? <laughs> hij geeft een error en hij zegt dat hij nu bij mij thuis wordt afgespeeld. Nou, dat vind ik wel heel erg. <laughs> uh... nou, ja. Zullen we no. met z'n allen naar ja, ook thuis... Ja, ja, ja, ja. Jongens, gaan ah, al, al die vijf luisteraars ja. even in de auto stappen... waarom ben Ger thuis verder? <laughs> <laughs> maar we, we mogen net met de vier, hè? Dat, ja, we ja, we, we de hebben de nog... We mogen met de, de, de vier. De ja. het, kan, het kan nog één iemand bij. Ja. Oh. Ja, hij we oh, weer. Moeten we hem nog even uitrijden. Ik kan ook meezingen. Ik kan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 Gaat Ja, dan gaat hij weer. <tus> Oké. Okay. Ah, ja, want, we, want we gaan door. We gaan, dus gaan gewoon lekker Jammer, jammer. Maar dan heb ik ja. nog steeds één vraag. Ja. Ja. Waarom? Wat heeft dit met de prostaat van Hans te maken? Die ja. <tus> ook, of ja? ja, ik had een ander liedje. Oh. Ja. Ja. Ja. ja! Nu ben ik, nu ben ik dus gewoon enorm in de war, hè? Ja, dat begrijp ik. Koffie? Doe het nou... Maar het was oh. in ieder geval een stukje van een uh, hele leuke plaat. Van Billy een, uh, maar welke van... plaat wil je dan draaien dan? Ik, wou, ik had... Uh, I'm So Tired van de Beatles. Oh. Okay. oh. En het, okay. ik vind dat een bijzonder... Uh, een hele bijzondere plaat. Omdat, zal ik je vertellen... Geen hit, hè? Geen hit, nee, geen maar... Hit. Oh, nee. maar ik, ik, ik heb het niet gezegd, hè, dit keer. Nee, ik ik pak het wel voor je, hoor. Oh, Oké, okay, is goed. Goed zo. Even maar misschien wel. kun je het naspelen met twee sokken. <laughs> met, wij even nou, met twee sokken gaat het lastig, Ja. Oh. Nee, maar als je. Als je uh, ik, ik, ik mag het eigenlijk niet doen via Spotify. Maar dat oh. doe ik af en toe wil ik wat laten horen. Uh, Geef je meestal er lekker door op is, de radio. Is dat, is dat leuk? Ja. En, uh, maar het moment dat je geen Spotify-account uh, hebt. dan uh, gaat hij allemaal rare dingen doen. Dan zegt hij oh, van uh, ja? Uh, ja. Nou, hey, terecht. Hey, door, je, krijgt, je krijgt, moet er gewoon voor betalen, toch? Ja, dat, nee, dat ja. hoeft niet. Je Anders, kan er kan vrij. Uh, oh ja, ja, Maar dan krijg je reclame ertussendoor. Ja. Maar nu zegt hij steeds van, uh, ik, vind, ik vind je een leuke gozer, maar ik ga het even bij je thuis afspelen. Dat zegt hij helemaal <laughs> niet. De... Ah, dat zegt hij niet echt. Nee, dat he? maakt je zelf wijs. Probeer Leuke gozer vinden, dat gaat een beetje... <laughs> Leuke gozer, ik. Dat is ook een nummer, hè? You're a pretty boy. Hoe bedoel je? Nou, dat is ook een uh, muzieknummer. You're a pretty boy. Dat krijg je dan tussendoor te horen. Meen je je dat bent nou? een leuke gozer. Oké. Okay. En dit was, dit was wat ik wilde laten horen. No. Zet je nou, hem nu nog een, dan, een keer op? Nou, uh, ik, ik, ik, ik wacht in Zelfs, spanning. misschien jij nog even vertel dat je er twee keer... Nou, ik ga nog even naar het toilet doen. En ja. dan, uh. <laughs> <laughs> Hij moet nu al ja. dit. Nee, het ging omdat je als je slecht slaapt. Is dat zo? Ja, ik, ik kan ook wel slecht slapen. Als ik op mijn linkerzijde lig, dan heb ik een beetje last. Dan heb ik een beetje last. je schouder of okay. zo? Nee, dan heb ik een soort tinteling in mijn rug. Oké. Ja, dat kan. Ah, is een mooi, mooi. Nummer, ja. nee Nou, ik heb het wel eens gehoord. Is dit een George Harrison nummer? Lijkt mij. Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Dat zou te horen wel. Ik ben wel een uh, enorme liefhebber van George Harrison. Ja, ik ook. Ja, ja, George Harrison heeft later pas liedjes uh, leren uh, uh, uh, uh, schrijven. Ja, oh, ja. In het begin hij kon hij dat niet. Nee. En toen, ja, dat, en toen hebben uh, Lennon en McCartney hem... Geleerd, uh, geleerd hoe, je een, hoe oh. je een lied moet schrijven. Ah, nou, Sommige neussluit spelen heeft hij ook geleerd. Pas ja. Ja. ja, maar dat was heel laat. Ja. Ja. En toen was hij al dood. Ja, ja. En dan speel je neussluit. Maar hij ja. heeft mooie nummers gemaakt. Hoor. Want ik heb een keer in Londen gestaan. Ja, je gelooft het niet. Me, samen met Peter, Peter van Brugge, die ken je nog wel. Ja. radiomaker. Radiomaker. Weesheid van de hits. WZ van de hits. Ik stond met Peter van Brugge in uh, Londen. Want wij gingen een interview doen met George Harrison. Nice. Ik denk, nou dan heb ik in ieder geval eens een keer één Beatle ontmoet. Ja. Dat vind ik dan wel boeiend. En uh, nou, uiteindelijk... Uh, zie je dan, uh, gaat hij gewoon over naar een ander. Ja. Maar goed, om uh, het verhaal even ja. af te maken. En toen stond ik dus uh, op Heathrow... en uh, uh, toen werd mijn naam omgeroepen. En uh, toen was de telefoon... en uh, dus ik neem de telefoon op... en uh, het was het kantoor van George Harrison... Uh, White Horse... Uh, waar hij ook die film maakte. Ja. En films. En, uh, ja, George is ziek. Jezus. Hm. Ik denk dat is lekker. Sta nee. ik hier. Ik sta eigenlijk hier in Londen. Ken je ja. dat? Maar kom maar naar kantoor. Dus wij naar kantoor. Was daar Ray Cooper. Ken je Ray Cooper? Ja, Ray nee? Cooper. Ja. Ray ja, Cooper ja. is een uh, percussionist. Ja. Die uh, met uh, de grote der aarde heeft meegespeeld. Mm -hmm. en, uh, echt waanzinnige, hele leuke vent. Dus we uh, hebben maar met Ray Cooper gesproken. <laughs> en toen zijn we maar weer naar huis. Ja. Ah. Je hebt George nooit gezien? George nooit gezien. Nee, nee, nee. Jammer, nee. jammer, jammer. Ja, nee. zover met dan soms. Ja. Nee. Hebben wel een liefhebber van de autosport heen? Ja, dat weet ik. Maar ja, uh, hij was er niet. Formule 1, hè, ja. kon ik ja. het niet met hem over hebben. Nee, nee. Maar we hebben het toch over de sport. En het is half elf. Dus, ja. nou ja. Hey Hans, dan, oude Rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou ja, ja we hadden het heel even al over de Formule 1. Het was weer een uh, rommelig weekendje, kun wil wel zeggen. Dat kan je zeggen, hè? He, dat, ja, uh, redelijk rommelig uh, allemaal. Het begon natuurlijk met die, met die uh, disqualificatie. Of disqualificatie, die straf voor, uh, voor onze vriend uh, mag Verstappen. Ja. In die uh, derde training. Uh, je zag het op tv hoor. Het begon opeens uh, geel en toen werd het meteen groen eigenlijk weer. Ja, ik vond het een heel rare. raar Raar en, en, ja. en, en, en die man die eerst met één vlag stond je te zwaaien bij de, bij de, bij de finish. En later met, kennelijk met twee vlaggen. Want hij, uh, to, toen het eigenlijk al weer groen was. Dus ja, ik, ik geef... Bottas uh, ging door één gele vlag en kreeg die Ja, die kreeg drie uh, plaatsen en uh, mag stappen dan uh, met onder twee gele vlaggen. Uh, ja, dan hebben ze in ieder geval geen onderscheid gemaakt. Ze ja. hebben niet ja. Red Bull benadeeld. Nee, de inderdaad. De nee, ja, die, nou ja, die kreeg twee plaatsen uh, meer naar achteren. Maar, maar uh, het was ook een beetje fout, dacht ik wel, van Red Bull zelf. Hoor. Want ze hadden natuurlijk moeten zeggen dat hij die, die ronde... Uh, ja, uh, moest afbreken. Moeten afbreken. Hij stond omdat al tweede, die, ja. Dat ja, dat hij was. stond al tweede, dat ze de tijd al gemaakt eigenlijk. Maar goed, uh, uh, knap hoe hij uh, mag verstappen dan bij de start binnen uh, vier uur gewoon de tweede ligt. Dat normaal. was natuurlijk wel, wel goed, hè? maar uh, ja, we hebben weer gezien dat de, het verschil tussen die Mercedes en die Red Bull toch, uh, ja, dat, toch dramatisch groot is. Want hij kwam niet meer in de buurt van onze vriend uh, Lewis Hamilton... En uh, ja, dat uh, gaan we kijken hoe dat uh, in de komende twee races gaat. Ik heb me ook nog even op Hamilton gezet nu. Op nou de, op, ja, ja. Dat, ik denk dat hij een. Ik, uh, weet het niet. Uh, ik denk dat het 75-25 is. Ja. Dus nou, is 70-30. Nou ja. 40, 60 60 uh, Hij zet die nieuwe motor de volgende Nee, ervoor En die andere 10 dan? 30-60 ja, maar... en, en, en 10% voor de Ja, maar ze zijn, bij, ze zijn natuurlijk bij. bij in, in Milton Keynes zijn ze ook niet helemaal. In nee, roaden. dat weet ik ook wel. Maar uh, ja, je, je kan natuurlijk gespeculeren wat er nu allemaal gaat gebeuren. Het uh, ja, is iets die niet meer van niet klopt. Geloof nee. me nou. De hij, ja. kan, hij kan. Zeg Saudi-Arabië mag gewoon wereldkampioen worden. Hè? Ja. Uh, als, als hij daar de eerste wordt en. Nou uh, ja, ja, je, je ziet wat ronde, er met Bottas gebeurde. Weet je wel, die krijgt ja, er ja, die ja, die krijgt is, gewoon een lekker ja, band. Ja, en hij, is klaar met je geweest. Dat klopt. Ja, die gekke ja. Mexicaan moet uh, Louis een tikkie geven. Ja. Ja. Kijk, als Max eerste <laughs> wordt in de snelste ronde, dan, en, en Hamilton zesde of lager, dan is hij wereldkampioen. Als hij eerste wordt en Hamilton zevende of lager. Nou ja, en dan heb je nog. Uh, hij kan tweede worden met de snelste ronde. Dan, uh, uh, als hij één punt haalt, Hamilton is, dan is Max ook. Uh, maar het, het, het, het, het, het, het, ik denk dat, dat het gaat gebeuren dat ze gewoon met gelijke stand, hè, dus Hamilton 1 in Saudi-Arabië en Max uh, 2, en ten snelste ronde, dan staat ze precies gelijk. Gaan ze ja. naar uh, Abu Dhabi toe. En dat is wat ze zegt. Dat, dat, wordt, is wat. Zeker dat wat. wordt wat. Dat kan je zeggen. Kijk, dan krijg je natuurlijk uh, het feit uh, in die, die eerste bocht. Hè, wat natuurlijk wel ja. meer gebeurd is. met. Uh, en dan wint Max waarschijnlijk. Proost Schumacher? Proost uh, nee. ja. Senna. Proost Senna. Ja, en, uh, Schumacher. En, uh, en Schumacher Hill. Schumacher Grayhill. Ja, Schumacher veel Schumacher Villeneuve, weet je dat nog? In de uh, ja, kampioen van Europa. Ja, ook. Dat gebeurde niet bij de start, maar uh, toen knalde hij er ook af. Ja, maar Villeneuve reed door. En, uh, <coughs> maar ja. ik denk dat Max heeft olenezuve... de meeste Grand Prix gewonnen. Sorry? Ja, Max dat Ray. klopt. Ja. Ja, ja, als we gelijk eindigen, dan is Max <laughs> ook... Uh. Ja, precies. Maar goed, dat was uh, toen met uh, <scared> Fulmacher en Villeneuve. Dat was, dat was nogal wat. Want dat, dat, dat kwam zelfs voor uh, het tribunaal. He? En uh, ja. uh, Villeneuve was alweer heel kampioen, maar... Wat de gedeeld was, dat kon natuurlijk allemaal niet. Je kan niet zomaar iemand bom van die, van die baan uh, kletten. En uh, nou, iedereen dacht <laughs> dat hij daar uh, flinke straf voor zou krijgen. Maar uh, ja, het was hè? Uh, he? Uiteindelijk uh, werd zijn tweede plaats afgenomen in de WK. En hij mocht alle overwinningen houden. Dus, uh, ja. en, en, en misschien 50.000 uh, gulden toen nog uh, boete. Dus dat viel allemaal wel mee. Ja. Maar jongens, uh, Alonso. Goed, ja, Alonso was natuurlijk een wel. Wat een helm. Wat een Zeven health. jaar, zeven jaar op podium en dan opeens daar weer staan. Dat. Uh, weet je wat ik mooi vond? Dat hij dat die tegen ze, uh, hoe heet het? Uh, engineer zei. Van uh, hou de gaten, want die moet. Uh, ja, ja, ja, ja, he ja, ja, ja. He to ja. defend like a lion. <laughs> defend like a lion, ja. Ja, dat, dat Goed, was mooi. Hij your, uh, en hij zei, put your elbows out. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En een, een minuut later werd ingehaald door Wott. Uh, ja. ja, hij ging <laughs> ook nou 40 kilometer per harder. Gewoon pop, weg, ja, ja Het is 105 races geleden van, van onze vriend Alonso. Ja, en, Ja, dat is er nooit zo'n zo lange uh, tijd geweest tussen twee podiumplaatsen. Ja, dat is hoor hoe hij dat gedaan ja, ja. Maar iedereen bemoeit zich er nu mee hè, met het grote gevecht tussen Hamilton en Verstappen. Ronnie Sullivan, de ja, De, snoekeraar, de snoekeraar. Die heeft er ook iets over gezegd. Hij zegt, oh. mocht, ja, hij zegt, mocht Hamilton nou wereldkampioen worden... zal hij dan echt gelukkig zijn uh, met de wetenschap... dat hij misschien iets uh, illegaals heeft gedaan, ja. Hij zegt, als ik uh, uh, kampioen word... en ik weet dat ik gewoon een paar millimeter grotere gaten heb... met het snoekeren... ja, dan voel ik me toch niet echt... Uh, ja. uh, weet je, ik bedoel, die vergelijking maakt niet. En, uh, maar je ziet ook dat in de pits... dat uh, uh, de meeste mensen toch voor, uh, voor uh, Max Verstappen zijn... Uh, Brazilië niet, hè? He? Die, nou, die heeft ik... uitgejouwd, werd. dat was goed. Ja, hij wordt een was... beetje uitgejouwd, maar binnen de teams hè, is de hegemonie van, van uh, Hamilton. dat komt een beetje de strot uit waarschijnlijk. <laughs> en ik heb foto's gezien van uh, McLaren. Die haalden voor Red Bull, met die leidingen die ze allemaal hebben, uh, met pitstops, halen ze die leidingen wel weg. En dat deden ze voor Mercedes niet. Oh, echt? Ja. <laughs> ja. <Kun je> het veel <laughs> nee, nee, nee. 2 teams. <laughs> <Ja. laughs> nou ja, het, het, ja, het scheelt maar uh, 300. Ja. Ik bedoel, het uh, gaat uh, soms helemaal... Uh, nou ja, we zagen Hamilton met zijn, zijn regenbooghelm. Die heb je de komende twee, twee races ook nog. We gaan nu inderdaad naar Saoedi-Arabië. Het circuit is voor iedereen nieuw. Het is een, ja, ik heb ook foto's gezien van boven. Het is een heel raar circuit. Het is uh, uh, ja, een stuk naar, uh, naar boven en een stuk naar beneden. En er zitten een paar bochten in. Volgens mij is het een, hele snelle, is het een heel snel circuit. Dus, dus je Mercedes. zou zeggen inderdaad voor uh, voor Mercedes, voor Mercedes ja. en dan is het ook nog een keer zo dat de Toto Wolff heeft gezegd dat uh, ze hebben nu met die oude brandingsmotor gereden bij bij bij de weer in maar ze gaan, niet de motor in. In. gaan die, maar snelle ze gaan die uh, de snelle motor er weer inzetten dus ja uh, ik hoop dat ze wat vinden bij uh, Red Bull. Uh, ik denk niet dat ze stil zitten, twee weken. Ja, toen Ferrari de boel liep te flessen. En ik, ik ga er een beetje vanuit dus iets hebben gevonden, of het wel niet mag. Dat is allemaal, uh, weet je wel, dus geloof <coughs> te Ferrari dat, zo snel was. Ja, maar die, ja, die hadden die leidingjes. Er kwamen ze per ongeluk achter, hè? Omdat er, ja. het was een los lijntje, en dan bleek dat die harder ging als die leidingen naast elkaar lagen. Precies. Ja. Dus per ongeluk kwamen ze erachter en hebben ze het doorgevoerd. Ja. Dat heeft ook heel lang kwamen we waarom die Ferrari ja. zijn. Ja. Dus het zou zomaar kunnen. Wij, tenminste. Iemand die, goed, die er best wel een beetje in zit, Hans. Ja. Uh, die, die, ziet, die, zegt, die zit altijd naar die vleugel te kijken. Uh -huh. En die zegt er is iets met die vleugel wat niet klopt. Maar ze ja. kunnen vinger er ja. niet op leggen. Nee, nee. moeilijk. Nou, ja. dat heeft Verstappen geprobeerd. Maar alleen ik Want t 50.000 euro. Ja, dat deed je in opdracht. Hè? Ja, precies. Dat ja, is ja. natuurlijk uh, uitgestocht door de FIA. En uh, ze gaan het nog, nog meer controleren. Ja, ik weet niet of daar iets gevonden wordt wat illegaal is. Lijkt me sterk hoor. Maar goed. Um, ja. Gaat ja, we, gaan we gaan Iedereen het zien. Iedereen hoopt dat Helmut uh, misschien een keer uitvalt. Hè? Maar dat gebeurt zo heel weinig. Hij heeft nu 286. Zal ik even een dansje opvoeren? Nee, dat is niet zo. Misschien een regendansje. Ja, sowieso. Maar dat gebeurt niet zo heel veel. Als, het als hier jij het raarraast... regen regen in Studio Rambië... dan kopen ik blauwe jurk... en dan laat ik alle water in stralen van heel zand voor. Dat goed, goed. Maar in de 286 race die Hamilton nu gereden heeft... is hij maar 24 keer uitgevallen. Dus dat is misschien 8 procent. Dus niet normaal, hè? Dat is, Maak we er nu 9 van. Nee. Nou ja, dat zou kunnen. Maar ja, je nou, weet de... het niet, jongens. Ja, dat is gaat leuk, een hele tijd de en mocht het erop aankomen in die laatste uh, uh, race... Ja, dan uh, toont uh, Verstappen waarschijnlijk ook de spierballen. Het blijft ja. natuurlijk een uh, boksersfamilie, een beetje kamperachtig. Dus ik denk... Dat zeg je heel netjes. Die, uh, dat zeg je heel netjes. Nou ja, ja ik, ik probeer dat een beetje. Ja, ja, het dus dus, uh, maar real. Jaap gaat niet kijken. hè? Nee. nee, Jaap gaat niet kijken. Die durft ik uh, ik kijk sowieso die laatste twee wedstrijden nee. echt niet, jongens. Echt niet. De dus uh, dus spanning dat je... kun je niet aan, Jaap. Nee, echt niet. Je spanning, je nou, ik speel dat? Nee, meen ik echt. Ik ja, uh, ga ja. liever naar, uh, naar een film zitten kijken. Die Tino uh, bijvoorbeeld heeft Ja, maar het uh, wordt pas leuk het een beetje spannend wordt, toch? Nou, Tino. Weet je wat? Ik zet lekker een uur nog een keer op thuis. Ik ga naar Clint Eastwood kijken. Ik ben klaar, hoor, met mijn want oh, oh. ik wil even naar Manchester United, want ah. uh, daar is Zolsker, ja, verschrikkelijk. Ik ga het pissen. Het rare is dat uh, ja, dat is een voetbalclub in Engeland. En, ah. <laughs> het rare is dat die Donny van der Beek. Zo, die voetbal die, uh, met, uh, die, zin, die ja. maakt nog even zo, het laatste doel van, ja. van Solskjaer Elke paas van ja, Van de Beek. Nee, ja, ja. Donny van der Beek. En we hadden de eerste vrouwelijke officie. Hebben jullie dat nog gezien? Dat de, de grensrechter was een dame. ja grensrechter was uh, Franke Overtoon. Ja. Hartstikke leuk natuurlijk. Nou, dan wil ik eindigen met Tiger Woods. Ach, die ken ik wel. Ja. Nou, die zette gisteren een klein filmpje op... Uh, uh, ik dacht niet YouTube, maar ik dacht op Twitter. Dat was binnen een uur... Het was net een filmpje over... Als hij een paar ballen wegsloeg... Binnen een uur 1,2 miljoen uh, keer bekeken. Goed. 1,2 miljoen keer. Dat noemen ze, het... noemen ze power. Nou, dat noemen ze inderdaad power. En ik, ja. hoop, ik hoop dat hij nog een keer meedoet. Want het is natuurlijk de grootste golfer aller tijden. Nou, ja. daar wil ik eigenlijk mee, mee eindigen. Ja, we gaan met een leuk plaatje draaien. Uh, ik, oh. Oh. Ja, ik weet niet wat... Of, of, nou, ik wil het ook wel doen hoor. Dat, nou, maar mijn mij jaken... Nee, nee, nee, uh, <laughs> <ik>, uh, <laughs> maar wil ik niet lekker zo hoor. Nee, ja, nu en, uh, wel. Gaat nu gaat het heel goed. Deze is niet voor Spotify. Over leuke liedjes gesproken. En we hadden net eens... Een stukje Beatles. Ja. Yeah. En nu helemaal. Is yeah. dit een Beatles-uurtje zo? So? Ja. Mm Voor -hmm. tomorrow Someday nice. you'll yeah. know I was the one, but Let's go. We hebben het over We voetballen was. mensen. dus je hoeft wel wel. Dat is het goed dat je niet nooit van Donny van de Beek hebt gehoord. Dat vind ja, ik gehoord. Frank ja, je en... houdt toch helemaal niet van voetbal. Frank Baardenkoper nee. en ik zijn ooit een keer uh, uh, zat Frank in een programma uh, uh, waar ook het Nationaal Elftal uh, in zat. Dus wij zitten in een kleedkamer met al, al die gasten, met allemaal pakken aan de toestanden. Dus Frank vroeg: van, Wat doen jullie eigenlijk? Ja. <laughs> tegen Van Halen, gehad, zeker nog wel. Ja, weet ja, ja. ik wel. Maar tegen iemand die heel erg beroemd was en uh, die stond om aan te kijken, die denkt: Wat is dat uh, uh, Welke planeet kom jij ja. met nou ja. <laughs> goed. Ja. Maar jij kijkt nooit voetbal. Nee, uh, ik nee. heb nog nooit een wedstrijd gezien. Nee, nee. nee? nog nooit in mijn hele leven. Nee? nee? Ik ben één keer meegeweest met Jan Keizer van BZN naar een wedstrijd van. Uh, van Rolf? Nee, nee, nee. Oh. Uh, Ajax, denk ik, of ja. weet ik veel. Maar in ieder geval in, in, de, in, de, in de arena. En dat was het. En dat, dat, nou, toen ja. ging er een wereld van ons omgekip open. <laughs> ik moet dan denken... Wat oh, een de kabaal en een herrie en een mens. Ja, en en zelfs zonder zon publiek gebeuren er ah, nu een nee, hoop. Nu en weet ze, ik en leuke mensen die over de boarding komen. Ja. En, uh, normaal. Dus leuk. Nou, uiteindelijk uh, ben ik... Uh, maar ik heb die website ik heb, nooit gevolgd. Ik heb ooit een uh, programma gemaakt, dat heet Ananas. Atletico Ananas. Dat was een, ja, dat was een <laughs> programma waarin wij... Uh, vanuit Zweden of vanuit Denemarken vormen... Uh, en waarin ze... Uh, uh, jongen, uh, jongens die nog nooit hadden gevoetbald... Mensen zoals die echt geen idee hadden... Die hebben toen getraind. Peter van Vossen. Ja, ja, ja. ja. Heeft ze getraind om één wedstrijd te spelen. Dus het waren allemaal jongens die, die nog nooit een bal... Die waren ook bang voor de bal. Die konden, ni die konden helemaal nee. niet. konden. Die. die zijn toen in een trainingskamp gegaan. En hebben een, een voorwedstrijd gespeeld tegen Oud Feyenoord in de Kuip. Moet je je voorstellen. Oh, ja. die had vier maanden geleden nog nooit iets van voetbal gehoord. En die waren helemaal heen, weg In een, een Atletico Ananas shirt. In de volle Kuip te voetballen tegen al die voetballen. Heel hoe ging het? Ja, het? Ja. Achterheen hebben ze hem één, één laten maken. Okay, ja. Maar er was één jongen. Dat was de keeper. Die kon best leuk keeper ook nog. Die, die, die sloeg er recht uit. Voor de rest is het allemaal, allemaal pannenkoeken waren. Ja, ja echt geweldig. Achterleid ja. ik ja, het, het, het, het bijzondere is, van, van zowel van Frank als, als van mij, dat wij dat als kind al niet hadden. Nee? Nee, we vonden alleen eigenlijk het circuit leuk. Ja. Frank, ja. Helemaal, vond, je houdt helemaal niet van sport. Nee, autosport dan wel? Nee, nee, nee. En, niet nee, nee de auto -sport. Ook niet een sport. Oh. Nee, dat is ook niet. Nee. Alles waar sport in voorkomt. Ja. Oudersport vind je ja. ook niet? Nee. Maar dat nou? Hij vindt auto's leuk. Oké. Okay. Maar dan uh, Amerikaanse auto's, weet je wel? Ja, nou, ja, ja, ja groot. Ja, ja, ja, ja. En dan uh, uit de 60, en 70 jaar. Uh -huh. uh -huh. En dat is het wel een beetje. Dus nee. okay. rennen dat, uh, dat zegt hem ook niet. Nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, Dus Formule 1 kijkt hij ook niet naar. Nee. Uh, nee. Nee. Jij wel? Ja. Ja, dat is, nee. jij wel een van hè? Volgens mij ook het ik ben wel een uh, fanatieke uh, uh, Formule 1-volger. Ja, ja. ja. Ik ben natuurlijk een jaar lang met uh, Robert Doornbos mee geweest. Ja. ja. Al over. Ja. En, en, uh, Toen ik hij Formule 1 reed, of? Ja, ik ja, heb ja. een hele jaar meegemaakt. Ja, ja. Oh, leuk. leuk. En, en, uh, zowel de zomer als de winter. Minardi hij was wel uh, vaak Minardi. Minardi. Ja, ja, hij ja, was vaak, en uh, en de vaak koffie zetten nog. Hè? Ik heb hem leren kennen in Jordan. Oh, ja, was die ja, ja. testcourier van Jordan. Maar hij was vaak uh, heel vroeg klaar. Dus dat hadden uh, jullie veel, veel, veel tijd om ja. <laughs> koffie te drinken. Ja, ook tijd om koffie te drinken. Ja, en toen, uh, en en toen uh, Red Bull. En het grootste gedeelte met Red Bull. Dus ik ben heel veel mm. in de fabriek geweest. In Milton Leuk, dat dus Milton Keynes. En, ja. en met, uh, met uh, hoe heet het gesproken? Met, uh, hoe heet die? Uh, Christian Horner. Christian Horner. En, mm. uh, en dat, dat ging dan zover dat... Ik kwam daar best vaak en uh, Christian zei, hey hi. Hi. Weet je wel? Hi Chris. Vrienden. Dus Christian en jij, like that. Hi yes. Gary. Uh, box. Maar je mag nog even een keer terug naar het eten. Want ik, blijf, ik zit een beetje in de food. Ja, je mag ja, goed. goed. Ja, eet ja. altijd goed. Altijd ja, ga je gang. Ga je gang. Um, jij kent vast nog wel uh, het verhaal uh, van dat restaurantje in Haarlem wat ooit door Jaap Willemsen, God hebben ze zielig. Ja? binnen twee dagen uh, uh, op is gegeten. Die hadden zo'n all you can eat. Uh, Daar mocht je gewoon... Ja, ja, ja. En die hebben binnen twee dagen aten ze gewoon alles op. <laughs> ik, kan ook, ik ken ook een verhaal van de familie Draaier. Uh, van Frans, je kleine kleine Frans. Je Frans is de kleinste van die draaiertjes. <laughs> Die waren volgens mij met een man of acht... Een het tankstation, hè? Nee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ze, ja, maar de draaitjes ja. zijn allemaal best wel groot. Het zijn forse jongens allemaal. En die gingen volgens mij ergens bij Klaus Partyhouse in Haarlem... Gingen ja. ze met zo'n ja. met zo, met zo, met zo bloemenketting om je nek... gingen ze all you can eat eten. Ja. Weet je, all you can eat, spare ribs of zo. Ja. Weet je wel? En die hadden van tevoren gezegd... jongens, geen sausjes erbij, geen friet... alleen gewoon knagen. Ja. Ja, dat lukte dus gewoon. Dat, dat de manager van het restaurant kwam... ja, sorry, we hebben niks meer. Dus die jongens die kijken, ja, All you can eat, dan gooi je er maar wat anders op. Dus we zijn nog even doorgegaan. Ze zaten al helemaal afgevuld. Ja. Om die man te fucken hebben ze nog een paar biefstukjes erop laten gaan. Maar die waren helemaal afgetopt, hè. Dus all you can eat. Soms, kan, dat, is, dat lukt meestal. Maar dan is er in China een man, die mag niet meer naar binnen... want die was bij het Handali Seafood Barbecue Buffet was hij binnengekomen en hij begon met anderhalf kilo varkenspootjes... dat hij naar binnen knalde. <lacht> en de keer daarna had hij vier kilo garnalen weggedouwd. <lacht> dus de eigenaar, dat, die zei, dat, dat kost hem heel veel geld uit. <lacht> Dus voor ja, hij komt binnen en dan drinkt hij 30 flesjes sojamelk. En, moet je voorstellen, iemand komt binnen, eet 4 kilo granalen en dan 30 kilo sojamelk. Oh, ah, dan, wil ik, dan wil ik niet in je buurt zijn. Nee, maar zou... die mag dus gewoon niet meer komen. Deze, ja, blijkbaar kan het. Zou dat het verhaal zijn? Nou ja, nee, hey? ik, ik hou het bij 15 uh, flesjes sojamelk. Ja, 2 kilo granalen. heb ik wel genoeg hoor. Ja toch? Ja, maar ja, ik, ik, ik ben, ben ooit in uh, ook Los Vegas keer je uiteraard Flamingo Hilton Hotel, dat is ja. het beroemde hotel waar vroeger de Red Pack optrad en zo de Sinatra's van deze Hilft. En daar heb je uh, het legendarische all-you-can-eat uh, uh, uh, Flamingo Hilton's visbuffet En daar ben ik één keer geweest. Dat is echt, dat, ja? dat kost 6,95 dollar of zo. Uh. En dan kun je eten wat je wil. maar niet, niet een beetje granaaltjes, maar daar liggen hele stone crabs. Ja, maar kreeg, dat maar ja, dan kun je gewoon je... Hey, oh, waar je nee, ik moet er niet aan denken. Nee, maar ja, wat ze doen... Kijk, ze vreet je arm en ze zuipen je, je rijk. Dat maar maar ze zeggen, je vreet je arm en ze gokken je, je rijk. Ja. Want dan zit je er aan een tafel, oh, ja, zit er zit een fruitautomaat. Ja, ja, ja, en terwijl je daar terwijl ja. een kreeft weg te hakken... Ja. Gooi je er nog ja. even een paar euro'tjes in. Een paar dollars. dollars <laughs> en daar ja. verdienen ze ja. geld aan. Ja, ja, tuurlijk. ja tuurlijk. je kan toch ook gratis slapen daar? Ja, een vriend van mij, Guy van Grinsven, God hebben ze ziel... Die heeft één keer voor een reportage heeft hij geprobeerd... zo goedkoop mogelijk een week in Vegas door te brengen. En dat begon door aan de balie zo'n uh, zo golden credit card neer te pleuren. Mm -hmm. En dan geeft hij, oh meneer. En dan zegt hij, mag ik een bedrag vastleggen? En dan, dan mag je gaan spelen met dat geld. Daar heeft hij niks mee gedaan. Maar dan krijg je wel een gratis kamer voor een paar dagen. Oh, ja? Dus, dus ja, de, als, dan ben je een big shark. Dan ben je een grote speler. Dus dan geef je meteen een gratis kamer. Dus uit de slaapkamer had hij voor niks. Dat was sowieso goed. En wat er dan gebeurt, als je in de bar zit in Vegas... En dan kan je even een roll of quarters. Dan geef je 10 dollar en dan krijg je een rolletje met kwartjes om te gokken. Je mm. want een beer? En dan krijg je, als je een rolletje kwartjes doet, dan krijg je altijd een gratis biertje. Okay. Maar hij deed, de meeste mensen maken het rolletje open en gooien die kwartjes in die fruitautomaat. Maar hij stopt in die rolletjes in zijn zak. <laughs> en dus zo heeft hij de hele week... En toen ging hij dus ook naar het all you can eat van de Flamingo Hilton. Maar 6.95 dollar je je helemaal ongans. Dus tip van de week, ben je in Vegas, ga naar het Flamingo Hilton hotel... en ga voor 7 dollar... Eten. Ja, moet je wel een golden card hebben, denk ik. nee, nee, nee. Als je dacht, nee, dat was alleen als je een gratis hotelkamer okay, wil. Want dan zeg je gewoon: kunt u voor mij vijfduizend uh, dollar apart zetten en dan denk je, hey, dat is een grote speler. Mm. En dan, alleen je moet er niet mee gaan spelen. Nee. Op een gegeven moment nee. hebben ze twee dagen door deze man Maar nee, niet. Nee, nee, Dan heeft jouw uh, ja, uh, vriend Guy van Grinsmen dat heel goed gedaan. Ja, want, dat, was... ja, dat vind ik geniaal. Als want hij dan is, dan, een... is niet goedkoop. Hij is nee. ook niet gierig, maar hij deed dat voor een reportage. Ja, precies. En hij heeft de hele week in Las Vegas doorgebracht voor 100 dollar ongeveer. Dat ja. was voornamelijk aan het visbuffet. Een beetje creatief die zijn. Ja. Hè, die geld, dat geld meteen. Ik oh, krijg geld toe. Dankjewel. Ja. Dus, dus dat ja. is wat ze doen. Dus luister erin, jongen. Gokkers. Ja, we Bakker. hebben het in zoveel niet, hoor. je ook niet. Dat is wel... Uh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. is maar goed ook. Ja, Overigens, dat ja. gokken, dat is nu wel een ding. Hè? Als je kijkt wat er nu allemaal aan je voorbij komt... aan reclame voor gokken hier, ja. gokken daar. dus online gokken is natuurlijk... Je en, ja. ja, inderdaad. Ja. Dat is een gevaar hoor. Zullen ja, ja, ja, ja, ja, we, we nog wel. een stukje muziek doen, uh, Doe. vrienden? Ja, ja? Ik, we doen. Uh, ja, ik heb De Gambler? Uh, cro nee, Crocodile Rock van Elton John. Oh, kan okay. toch wel, hè? Ja, mooi. Ja? Ja, ik vind, oh, mooi. Mooi, ik vind het mooi. Heel mooi. Hoor. Ik vind het een beetje kinderachtig nummer. Mag ik dat zeggen? En jongens, vindt... ja. dat er, worden, er worden mensen geboren met, je allemaal... Eerst een hele zin te maken. met allemaal afwijkingen, zoals, hier, zoals jij. ja En, dan, uh... ja. en uh... Ik bedoel het met bochels, die grote bek. Nee, die grote bek. Oh, dank je. Ja. Nee, maar er zijn natuurlijk mensen die met zes vingers worden geboren. Ja. En met, uh, weet ik veel, die elf, tweeën en... en uh... ja. Ja, twee, twee neuzen gebeurde er Twee, twee neuzen. Je... Ja, Dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja, en ja. drie, drie oren. Maar er is in Brazilië een, een, een kind geboren met een, met een staart, met een bal eraan. Oh, oh ja? echt? Ja, gewoon oh. met een bal eraan. Ja, dus, nou ja, gewoon een staart met zo'n balletje eraan. Oh, Weet je wel? Dat is hebt, een leeuwenstaartje. Ja, je ziet het bij hondjes ook wel eens. Ja. En dan, uh, <laughs> even vrolijk, kwispelijk, kwispelijk. Een kind werd geboren. <laughs> dus. Ja, en, uh, maar ja, het kind maakt, uh, uh, ze, hebben, ze hebben hem eraf gehaald. Toch? Ja, het is uh, chirurgen van het Elbert uh, Sebin uh, Cheldon Hospital in uh, Forta Ze hebben de complicaties van zijn staart ruim 12 centimeter Dat Een Heel Dat groot staartje. Nou ja, uh, ik vind... Uh, en en uh, zijn moeder was een gezonde vrouw die geen drugs gebruikte. Uh, en ze was niet verslaafd aan alcohol. En er zijn op de wereld ongeveer 40 gevallen van menselijke staarten bekend. Mm. Maar dat komt natuurlijk, wij hebben een stuitje. We hebben ja. een stuitje. Daar zat vroeger, dat, is, dat zat vroeger een staartje. Vroeger ja. staartje ja. Ja, ja, ja. Ja, maar het is toch He? bijzonder dat dat, dat, dat dan ja. weer ja, ja, bij ja. sommige mensen. Dat kan, ja. ja dat is een, een, een, een chromosoompje zit dan verkeerd, denk ik. Denk het, ja. Of ja. zo. Ja, moet zo wel, ja. Ja, toch? Ja, ja. Ja. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld een, een, een vriendje van Wout. Uh, uh, die is geboren met uh, uh, inderdaad met uh, zes vingers. Maar die hebben ze meteen, meteen na de geboorte knippen ze die eraf. Ja. ja. En dan, dan, dan zie je er ook verder niks meer van. Dan gebeurt. Uh, maar als je zes vingers of uh, elf tenen. dan knippen ze hem meteen met de geboorte af. Ja, bizar hè? Ja, vroeger zou ze dat waarschijnlijk, weet je, liep, ging het gewoon door het leven met, ja. met handschoenen. Is het best wel kut trouwens. <laughs> Als uh, je ja. zes vingers, zes, vingers, zes vingers, Dan twee, moet je met z'n tweeën in je wijs. Dat is best een beetje gedoe. Heel soms ik, zou je in, soms ik zou wandjes kopen. Wandjes ja. vingerige handschoenen. Ik zou wandjes kopen. Met zo'n ja. touwtje om je nek. Ja. Verliesjes niet. Ah, dat was nog. Als je vroeger met van die wanden met zo'n touwtje. Nee, dan gingen die touwtjes. Die kwamen onder je mouw en ja, je ja, jas ja, door, weet je. Ja. Dat ging als een touwtje. Ja. Dat, ja, dat ja, ging dan ja, door ja. je, door ik weet je. er alles van? De vloei is tenminste niet, hè. Je kon ze niet verliezen omdat daardoor. Nee, nou ja, sowieso. Sowieso de hele, de hele uh, dat, dat soort dingen zie je dus bijna niet meer. Oh, maar... Nee Die wandjes met het touwtje door je mouw, dat is niet... Overigens dat een ander trauma was, niet voor mij persoonlijk, maar voor veel mensen. Dat was als je een broek had met een gat erin, dan kreeg je zo'n stukje erop genaaid. Ja. Dat oh, vond ik ja. ook ja. niet zo heel erg. Dat leuk. kregen wij. Ja toch, wij kregen van die kniestukjes op, want je broek werd niet weggegooid. Nee Nu nee. werd er een stukje stof overheen genaaid, van die knielapjes. En zomers had mijn moeder een badpakje voor mij gebreid... En daar, voordat, je ja, ver, voordat je verder gaat, Gerard, denk goed na over de volgende zin die <laughs> je ja, Een badpakje. Ja, een badpakje. Gebreid. Heet je nog Gerrie? En had je borstjes of wat? Van nee, nou, dat de jongetjes ook een, een, badpakje. Badpakje. Ja, een badpakje. Een wollen, wollen. Een wollen badpakje. Ja, en ik kan door. me nog herinneren, daar was je in het water geweest. Ja, dan was je drie kilo zwaarder. Ja, en je kruis hing ongeveer op je knieën. Ja ja bizar, hè? Ja. Dat was ja. toch bizar? Ja, ja, volgens dat mij zocht je dan... meteen naar de bodem, man. Ja, ik? en later, toen uh, kreeg ik ook een zwembroekje. En die had ze ook gebreid. Oh, gebreide ja. zwembroek? Ja, gebreide zwembroek. Dat is niet, niet fijn, hoor. Toch? Nee, dat is niet, niet fijn. Nee. En het kriebelt. <laughs> ja. En het, het is heel zwaar. Ik heb, nog een, ik heb nog een foto van mezelf. Weet je, zie je alleen... dat, het, hè? dat het geen onderbroek was? Nee, nee, nee. Maar, nee, maar hoe heb jij dan okay. je, duik, je zwemdiploma gehaald Want je ging meteen naar de bodem met je zwembroek aan. Ja, nee, dat was iets daarvoor, denk ik. Denk ik. Schoteltje, heb jij heb een zwemdiploma? Ja, ik heb een uh, diploma A. Ik en heb B? Niet. Nee. Waarom moet je B been niet halen? Hey, nee, daar had ik helemaal geen zin in. Met B <laughs> moet je, onder zo moet je, moet je onder, door zo'n gat zwemmen. Ja, dat daar hadden wij nooit. Wij moesten afzwemmen het, bij stoop in ja, de Ja, klopt, v. klopt. Dat vond ik eng. Dat water was groen en koud. Ja. En het was een hele hoge muur waar je vanaf moest duiken. Terwijl ik kreeg natuurlijk een zwemles van Drie Zonneveld. Ja, En bouwers, die. Ja, bouwers. Ja. Ja. En dat was natuurlijk een heel klein, waardeloos... Nou, het was een klein zwembadje, dat ja. leerde je zwemmen. Maar dat was het. Dan moest je in stoop moest je meteen van zo'n hele... Ja. ja, dat vond ik echt bloedeng. Vond. En dan stond je naast Hannie Schaft. En dan moest je... Dat is van die Schaft? Ja, het stoop zit toch ook in de film van Hannie Schaft. Uh, ja, ja, oké. Okay. Stoop Oké, ja, het daar, ze okay. ja, zij heeft daar gezwommen. ze heeft daar gezwommen. Hm. Ja, ja, als kind. Hm. Maar... Uh... Nou ja, zo zie je maar. Nee, ik, heb, ik heb mijn zwemdiploma nooit gehaald. Heel, heel erg. Echt niet? Ik ben, nee, ik ben gezakt in, in, in dat zwembad. van. kom je nu mee. <laughs> nee, maar dat was zo'n enorm groot bad. En dan moest je steeds rondjes zwemmen. Nee, maar, ik, ik, maar luister. Ik, op een gegeven ja. moment één rondje. Ik denk, nou, nou is het wel genoeg geweest. Maar luister. Maar kan je wel Jij zwemmen? Mij net, ik kon wel zwemmen. Je vertelt mij net dat je twee keer naar Australië je bent. Je vaker Twee keer naast jij bent voor het WK zwemmen... omdat we ja, staan voor het algemeen. Ja, klopt. Je, klopt. je kan zelf geen slag doen. Je ja, gaat ja. ja, even uitleggen ja, waarom van de hoge ja, ja, man... Ik heb ja. ook wel eens over ja. de Ik heb ook nog nooit een vier wagen gekregen. Oké, oké. Ja, jongens. Ja, Opletten, want we gaan uh, naar het nieuws toe. Dus we moeten... Wat we schande. Ja, we kunnen het niet meer afmaken. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.